Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer gedaan worden tegen seksueel wangedrag op HBO's en universiteiten. De helft van de jonge vrouwen die studeerden... maakte het afgelopen jaar iets vervelends mee op dat vlak... Een speciale commissaris voor de regering heeft er onderzoek naar gedaan. En zij zegt dat er van alles nog niet goed is geregeld. Zo durven slachtoffers zich vaak niet te melden. En als ze dat al wel doen, komen ze in een ingewikkelde procedure terecht. En dat maakt het allemaal alleen maar erger. De commissaris adviseert HBO's en unies om teams op te richten die de sociale veiligheid in de gaten houden. Ook zouden studenten les moeten krijgen in seksuele vorming. Donald Trump heeft weer een voorverkiezing gewonnen. Dit keer in de staat New Hampshire. Tijdens die voorverkiezingen wordt bepaald... wie bij de presidentsverkiezingen eind dit jaar... namens de republikeinen op het stembiljet staat. Dat zegt correspondent Marike de Vries. De kans dat de Verenigde Staten weer richting een Biden-Trump-verkiezingsjaar... inderdaad gaan, is na vanavond weer een stuk groter geworden. De komende tijd zullen uh, de grote geldschieters hun knopen... En, en ook vooral hun knaken gaan tellen. Ze zullen dan beslissen of ze het nog waard ...waard vinden om de campagne van Trumps enige concurrent... ...Nikki Haley nog te blijven betalen. Zweden is een stap dichter bij NAVO-lidmaatschap... Turkije heeft er nu ook mee ingestemd. Sinds Rusland de oorlog tegen Oekraïne is begonnen... wil Zweden ook bij de NAVO. Omdat landen die daarbij zitten elkaar beschermen als ze worden aangevallen. Als ook Hongarije nog instemt, is Zweden definitief lid van de NAVO. En twee mooie voetbalwedstrijden vanavond. In de beker speelt Feyenoord tegen PSV. En de vrouwen van Ajax kunnen zich plaatsen... voor de volgende ronde van de Champions League. Ze spelen opnieuw tegen Paris Saint-Germain... waar ze een paar maanden geleden verrassend van wonnen... zegt verslag Rivka op het veld. Toen was Ajax de underdog. Nu hebben zij de koppositie in de groep en in eigen hand of ze doorgaan naar de kwartfinale. Ook al wordt dat een hele lastige opgave met die wedstrijden tegen PSG en Roma volgende week. Bij winst vanavond is Ajax sowieso door naar die volgende ronde. En het weer nog een onstuimig ochtendje met veel wind en in het oosten en zuidoosten nog buien. Vanmiddag, gaat de wind wat liggen, breekt het ook wat vaker open en het wordt dan 10 tot 12 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij Apkoude is één rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Verder ook nog altijd oppassen, want in de regio komen zware windstoten voor. Wees alert wanneer de weg op gaat en pas waar nodig je rijgedrag aan.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 Ja hoor, daar ben ik weer. Daar is hij weer. Nee, niet Polkensbeer. Segeld uit. Ik heb een zaag weer meegenomen, want we gaan de week doorzagen, luisteraars. Gezellig. Ja, een flink stuk hout wat ik nou voor me heb liggen, dus dat is even doorzagen. We gaan er weer een hele gezellige ochtend van maken. We gaan lekker uh, luisteren naar Cabaret straks. Ja, altijd leuk, lekker lachen. Dag niet gelachen, is een dag niet geleefd toch? Ja. Ik hoop dat u er weer zin in heeft. Nou, ik in ieder geval wel, uh, luisteraars. Uh, reken maar. Ik in was. Don't know who or why Must be those strangers that come every night Those saucer shaped lights Put people up tight Leave blue-green footprints that blow in the dark I hope they get home all right Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along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 please me Ja, heb je al een beest? nog niet? Nou, je mag nog een uurtje gaan leggen hoor, dames. Dat geldt in ieder geval uh, uh, namens uh, Pierre Crocola, Lady Lee. Ga er nog even lekker bij liggen. Neem je broodje gewoon mee in de bed. Je te si bien. Ik word daar zo vrolijk van. Ik word daar zo vrolijk van. Pierre Coca la Lady Lay. Ja, heerlijk repertoire. Wat mij betreft, luisteraars, ook wat u betreft, hoop ik. En als je naar het werk moet zo... en nu moet de weg op, kijk uit, want het stormt uh, nog flink in uh, noord holland En uh, vooral op wegen waar een hoop bomen staan... komen er nog wel takken naar beneden of er liggen takken op de weg. Dus kijk vooral goed uit. Ik uh, kwam uh, vanmorgen vroeg hier naartoe vanaf uh, Bloemendaal naar Zandvoort. Ik heb de Zandvoortslaan gekozen voor de veiligheid. Normaal had ik nog wel eens binnendor via Kraantje Lek en zo... Maar ik denk nee, Charlotte, dat moet je me niet doen met al die takken op de weg en zo. Uh, het is me over en over opnieuw verteld. Kijk uit. Over and over I try to prove my love to you. Over en over was dat met uh, Personality. Je zou vermoeden dat het nummer over en over heet... maar de ene nee wordt wel over en over gezongen. Maar het heet echt Personality. Eet smakelijk allemaal als je nog moet ontbijten. En wat gezellig dat jullie erbij bij zijn als duif de week doorzaagt. En dat doe ik met alle plezier, luisteraar. Heeft je ook nog seksuele voorlichting met de bloemetjes en de bijtjes? Let me tell you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 Terwijl ik de week doorzaag... heb ik je ook nog uh, verteld over de bloemetjes en de bijtjes. Snap je het nou allemaal? Snap je het nou hoe het werkt? Gewoon uh, uh, met stuifmeel en alles. Met een beetje stuifmeel. Uh, in, in, uh, komt er zo een, een, een, een beurt en een bies. En dan uh, nou, komen er allemaal kleine, kleine bietjes. Ik uh, <lacht> weet ik veel allemaal. Nee, ik, ik, ik ga het niet uh, pikant maken op de zender. Luisteraars, dat kan ik niet maken. Dat kan ik, nee, dat kan ik niet maken. Nee, nee, dat ik maken. nee, nee dat ga ik niet doen. is there, you know? Little thing that you do make me glad I'm in love with you Little thing, that you say Dave Berry, dat was natuurlijk de man van... Uh, you got this strange effect on me. And I like it. En dan kwam hij zo met zijn handen achter een gordijn vandaan. Ik weet niet of u die beelden nog kent. Een hele tijd geleden hoor. Uh, ik denk jaren zeventig, zo'n beetje. Ja, zwart-wit televisie heb ik dat nog meegemaakt. Dave Berry, wereldberucht in Nederland. Ja. Ja, je blijft wel eens hangen hè? In, de, in, de, in de jaren in het verleden. En dan blijft je hoek dan een feeling uh, steeds maar draaien. hooked on a feeling. Ja, ik ben ook wel eens hooked on a feeling. <laughs> Luisteraars, uh, eet smakelijk als je nog moet ontbijten. U luistert naar Duifzaag de week door. Uh, ik heb mijn handzaag eventjes aan de kant geschoven, want het is, uh, ja, dat klinkt toch een beetje storen door al die muziek heen. Why don't you build me up, buttercup? The Foundations. U hoort het allemaal gauw houden en daar hou ik van. And me mess me around and then worst of all You never thought, baby, when you say you will But I love you still, I need you, I need you. More than anyone, darling You know that I have from the start So build me up, baby, up Don't break my heart I'll be over at ten, you told me time and again But you're late I'm waiting around and. Round and Let me know, Or do you want through, I'm attracted to you all the more, why do I need you so, baby baby Hilt me op, buttercup. Nou, je hebt misschien wel het botervlootje op de tafel staan. In verband met het ontbijt. Parijtjes erbij. Plakkie kaas. Weet hoe ik het altijd doe? Neem ik zo'n kaarsbroodje. Die kaarsbroodjes kan je bij de supermarkt kan je die halen. En die leg ik in een overtje. Ik heb nog zo'n ouderwets overtje met van die, van die uh, ja, rode spiralen aan de onderkant. Dat gaat dan gloeien. En dat, maar dat, die broodjes worden dan heel knapperig. Dan uh, besmeer ik die broodjes met een laagje roomboter. Plak je kaas erop, liefst oude kaas, want de oude duiven die houden van oude kaas natuurlijk. En dan uh, daarop een gekookt eitje. nou, na, nou, na. Nou. Smullen, smullen, luisteraars, het is echt fantastisch. Uh, uh, nou uh, krijg ik ook wel eens de vraag duif, als je nou uh, zo'n programma maakt met allemaal gouden oude, kan je dan ook niet eens een beetje een sentimenteel plaatje draaien dat we even de zakdoek erbij moeten halen? Dat we even kunnen janken zorgens. Dan janken we met alle verdriet eruit voor de rest van de dag. En dan kunnen we vol energie kunnen we na het janken en naar ons werk. Nou, ik heb zo'n mooie gevonden. En het gaat helemaal terug naar je jeugd, luisteraars. Echt helemaal terug naar je jeugd. En, en dan bent u natuurlijk verschrikkelijk nieuwsgierig. Want duif, wat ga je dan draaien? Nou, luister. Die ga ik niet draaien. Die, ik, dat is malle babben, maar die ga ik niet draaien. Ik wou een, ik wou een sentimentele draaien. Uh, maar nou dan moet ik wel even de goede pakken, luisteraars, Want anders dan, dan zit u te wachten op een sentimenteel nummertje. En dan komt dat hele sentimenteel nummertje niet voorbij. En dat is gewoon een, niet de bedoeling. Uh, ik moet hem nog even voor u opzoeken. Dus ik lul eventjes de tijd vol. Want anders dan, dan denkt u van ja, de radio is uitgevallen. En dat moet ook maar, die duif die zaagt, die zaagt de week uh, wel heel fanatiek door. En uh, die zaagt ook meteen het radiostation uh, naar na de galamieten. Dus dat, uh, dat moeten we natuurlijk niet doen. Even kijken hoor, waar had ik nou dat nummertje staan? Uh, ik, ik wilde iets draaien van de Rob de Nijs. En nou heb ik hem gevonden. Het gaat over een fotootje van vroeger. U hebt misschien wel zo'n zo oud album nog thuis liggen met van die zwart-wit fotootjes. En dan pakt u de zakdoek al, want het, dan schiet je meteen aan naam gewoon bij dat nummer. Dat heb ik wel, maar dan wel een broek in de keel. Hoor. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer reden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers. Cadeau dat al klaar lag Het schippersklaviertje De wens van mijn dromen Heb ik smiddags nog mee Naar het circus genomen En brandweerman worden Was het doel van het leven Die dromen zijn over Het gevoel is gebleven Hier in mijn hart verlang ik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 Leven tegen, zit, denk ik aan die tijd! Al werd ik nooit een ij melo, raakt het kind niet kwijt. Kan wel janken, luister kom wel al janken. Als ik het allemaal hoor, want ja. Ik ben opgegroeid in de jaren 50 en dan was het echt zo'n tijd van onbezorgdheid. Zonder maar één auto in de hele straatje je kon lekker buiten spelen op de middenweg. Maakte allemaal niks uit, kwam nooit verkeer langs of bijna nooit verkeer langs. Poppenkast kwam door de straat, echt waar. Melkboer kwam aan huis met, de, met de verse melk. Kolenboer die kwam de kolenkit bijvullen. Uh, ja, dat was een tijd. Uh, ...ja, wat toch sentiment oproept ...dat ik zit tegen ...nee, mooi, mooi liedje... ...hoe zou het met Rob de Neist gaan? Ik heb eigenlijk geen idee... ...ik weet wel hoe het met Hans Steven gaat... ...en ik heb met Hans Steven contact opgenomen... ...want we hebben het natuurlijk over het woonprobleem in Nederland... ...de grootte van Nederland... ...je hebt natuurlijk een land als Amerika bijvoorbeeld nodig... daar kan je een hele hoop huizen nog neerzetten... ...in Nederland wordt het wel steeds krapper... ...en dan moet je rekening houden met de natuur en zo... ...maar Hans Steven heeft een oplossing... We gaan even lachen. Amerika, of de Verenigde Staten en van Amerika, is natuurlijk een enorm land qua oppervlakte. Is het echt gigantisch. Als je als het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, uh, uh, kleinere landen... GELACH ja, dan is het een stuk groter man. GELACH en er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, die kunnen daar ook allemaal wonen... GELACH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 En een graagje stopt om je auto kwijt te raken. En hier een heleboel zagen in te leggen. Hé. Hey. Weet je wat het fijnst is? Zal ik eens zeggen wat het fijnst is? Weet je wat het fijnst is, Zal ik zeggen? Als het allebei kan. <lacht> Dat het allebei kan. Ben je dus. En je zagen.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 Het is toch heerlijk, man? Plassen daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen er een paar. En die auto is staat, God weet waar. <lacht> Niks, ervan. hup, de garage, meneer die rotzooi, man. En dan vragen mensen: van eh, Wat is de auto? Ja, in de garage. En dan zeggen: Ja, ook. <lacht> uh, Oké. Okay. Daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar, mensen, pas op. Mensen zijn geen zagen, hè? Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten totaal anders en elkaar. Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen, veel meer. Mensen kunnen bijvoorbeeld het auto rijden en koken. Dan ga je al. Dan ga je al. Kan een zaag niet, hè? Zag kan niet koken? Kan niet. Kan een zaag niet. Zag kan niet koken? Kan, niet. Niet, koken. kan niet. Hebben ze wel een keer geprobeerd, hè, in Oslo, om een zaag te laten koken. Serieus waar. Hebben ze een huis afgehuurd. Keuken voor mijn camera's gehangen. En dan eh, die, die, die, die keuken vol mijn eten zwaar, zaagden wij geflikkerd. Ja, kwestie van wachten, hè.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 Ja, kunnen we het daar nou over hebben of niet? Nu, nee, nu, nee, Dan moet het allemaal stiekem en... Uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <lacht> Flikker te god, om mijn eind top, man. Als je de plaats hebt voor de Zuidie hebben gekomen, dan laat hij me zelf niet mee, of niet? Hé, hé, hé, hé? Ik laat je paasje voor de Zuidie hebben gekomen, hoor. Ik had, ik had mezelf een één keer een plaatje aangestoken en zei hij van mij van uh, Nou, uh, ja, als ik een plaatje heb gestoken, zal ik wel duidelijk zeggen, Ik zei, ja, dat is goed, ja. Maar als ik mijn plaatje mij heb gestoken, zal ik wel niet duidelijk van de zin hebben gekomen voor mezelf niet. Hé, hey, is de plaatje niet en komen kom er wel. Ik er wel. En zei zei heb ik mezelf als geen man. Maar ik, ik, ik, ik kan die plaats niet overgeven, hè? Maar ik had die fase niet wel geven. Dus, uh, maar hij was niet van, nou, ik kan de blazen lopen. Dat is ook voor mezelf. Nou, ik ben een ik kon een ik kon een fusie. En ik een fusie. En ik ik een ik een En ik kon een niet ik hoor. ik kon een fusie lopen. ik ik zei een fusie lopen. ik kan ik een ik ga een ja, toen bruisde zelf ook al heel duidelijk. Ja, hey, la la la la la Ik vond het zelf ook duidelijk. En ik plaatste zo niet, nee, ik plaatste niks Dus ik kon ze natuurlijk niet meer. Ja, over zagen. Nou, ik zag de week door, luisteraars. Uh, en dit, uh, dit laatste gedeelte dat hij eigenlijk onverstaanbaar uh, is in wat zegt. hij zegt, heeft natuurlijk een beetje van Toon Hermans gepikt, want uh, die had ook zo'n conferentie. Uh, ik geloof een voorzitter of zo die ook op een gegeven moment uh, niet meer te verstaan was van wat hij nou eigenlijk wilde zeggen ja, wel uh, lachen met Hans Steven we gaan ook in een tweede uur zo uh, uh, rond de klok van uh, half tien gaan we weer even lachen en dat doen we dan met Herman Vinkers daar ben ik ook een grote fan van want die vind ik ook uh, die heeft wat minder grove uh, humor als uh, Hans Steven uh, maar oh ja, hij is heel uniek op zijn gebied, vind ik zelf, luisteraars. Nou, nou, I'm her yesterday man. I'm her yesterday man. day man was haar vriendje van, uh, van gisteren. Haar Yesterday-mannetje. Chris Andrews was dat. We're going to wear the swinging blue jeans with good golly, Miss Molly. Hey, Carrie and the Holies. Like her old city, horny money. Oh. When we were at school, our games were simple. I played a janitor, you played a monitor then you played and prefects, what's the attraction and what they're doing? De holly is razend populaire in de jaren 60. Kennis ze nog? 10CC met Dreadlock Holiday. Ik zag ze in het Kermintheater in Beverwijklaas. Live, fantastische band. Ze gaat ook voor 500 man. I was walking down the street. Concentrating on truck and ride.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 Mega hit all over the world. Ten Cici. Gitarist Graham Goldman. En uh, ja, Dreadlock Holiday. Luisteraars. Geweldig nummer. Uh, even kijken op een klokje. Nee, we hebben nog een minuutje of zeven te gaan. Dus, uh, en als je nou uh, s'nachts op de weg zit. Uh, en het is donker en het regent. Uh, en dan wil je toch een beetje happy gevoel hebben. dan doe je gewoon uh, de, de, de sterretjes aanroepen. Dan zeg je: Good morning, sunshine. ga dan eens je muziek Ja Ik hoop ik wel dat je ook zo hoog kan komen Good morning star shine the earth Good morning, starshine, you lead us along, my love and me as we sing our early morning singing song. Good morning, sunshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, sunshine. Even gezellig meeluisteren, me met Oliver. zing in een zing in a song. een song, in Ik heb er al helemaal rekening mee gehouden. Ik heb mijn bloemetjesbroek aangetrokken. Want daar doet het toch weer een beetje aan denken, luisteraars. Uh, we gaan eruit. Uh, eerste uur van uh, Duifzaag de week door is alweer voorbij. We gaan eruit met Sugar Baby Love. En neem maar een beetje suiker op brood. kan ook hoor, met ontbijten. Beetje suiker op brood. Ga ik even verkeerd op de fiets zitten? Let op, hoor. Oh, de fiets zonder z'n nu. Oeh, kan die man hopen. En Berry Dieb kan nog een puntje aan Sugar, baby, love. Tot straks, tot na het nieuws,